The weather wat is er nou voor de ja, laatste keer? Wat heb, is er nou? Heb je Edwin Dierge al een dag Dat gebaas. hebben we toch net in ons uitgebreid aan babbel, Ik hoef oh. niet helemaal gedachten te zeggen. We hebben hier zo'n hele uitzending. Gedag, zeggen. Oh. 1 september zijn we er alweer. Wat is 9. nou gedag, zeggen? Net alsof we, 1 1 op, of we gaan emigreren. We blijven e nee, erop. Het oh. gaat toch gewoon door. Internet. Iedereen kent ons gewoon downloaden. Tot ja, zijn helemaal maar mercy. even graag. Ja, ja, 1, 1 september. Wat voor dag is dat? Ja, dat wil ik ook wel weten dag is dat. Ja. Wat voor ja. dag is dat? Op welke dag zenden we nou altijd uit? Om ja, is zaterdag. Nou, dus welke dag is 1 september? wil ja, dat vragen ja. we jou. Ja, ook op een zaterdag. dat blijft toch gewoon zo, elke zaterdag, zaterdag maar, van half 12 zaterdag. tot 12 weet, uur? Weet je dat, vanaf, weet je dat zeker? Vanaf een, ja, dat weet ik. Dat is allemaal besproken met de korsen Dan gaan allemaal volgend jaar gaan we weer door. Oh, je, je zegt volgend jaar niet. Ja, ik zei volgend jaar. Oh, ja. Ik volgende, oh, bedoel volgende duur. Natuurlijk ik jammer, mag mag je zei volgend jaar. Ook is een keer... Ik hey, zei het raar, wel. Ja, ik zei het wel. Nou oké. Okay, dus nieuwe seizoen. 1 september, 1 september, zaterdag, 1 september, dag. half twaalf, oh, oh, uh, Radio 3, dan zijn we er weer. Aanstaande oh, september, aanstaande zaterdag september, 1 september, 1 september zaterdag september, nou, het nou duidelijk Dat het er niet? is nou duidelijk. Ja, ja. Het is het en ondertussen tussen kunnen ze ons blijven spaar, in dat je? we tot 1 september, 1 september downloaden. Jou oh, download uh, heet het ook alweer. Uh, internet. Wij willen willen uh, willen wel weer, wat. Tros.nl. En daar zitten alle uitzendingen van het hele afgelopen seizoen op. Dat moet je ook niet een vele keer Hebben we zijn klaar! Oké, Dan kunnen we nou even verder met het laatste programma van dit seizoen. En dan wordt het een heel bijzonder programma, want ja, het is toch niet waar, hoop ik. Nou, niet nu al, hè? Op, niet nu te groot, het is niet waar. maar te groot? Ja hoor, hè? Dit is fietsen. Hoi, Wietse! er even, hè? Ja. Ja. Ik, ik zit te luisteren op de radio, hè? Is het, is het de laatste uitzending? Ja, dit is de laatste ja, uitzending. Ja, de ja, ja, ja. ja. oh, ik, ik denk, ik zal eens even bellen ik of, even is, even of bellen. het zo is. Ja, dat, ik dat denk, het is. hoor ik niet. Nou? Ja, ja, dat hoor ik hoor, hoor ik het nou niet? Ja, goed. ja je, je hoort het goed hoor. Ik het ja, goed. ja, ja goed. dit is de laatste. Ah, is die voor elkaar nu ook daar? Ja, ja ik geef hem nee, even. Ik Ik nee, heb daar geen zin in. Ik vind dat verrekkelijk. Ik ben er, hè? Ja, ik ben voor elkaar. Hey, ja, Ik hoor net dat het de laatste uitzending is. Echt dat zo? Ja, dat is niet Dat is een gerucht hoor. Ja, dat is een hoor. Nee hoor, laat ze maar bannen. Natuurlijk is het de laatste! Ik heb het al 80 keer! Gaat nou iedereen opbellen? Hallo, is het de laatste uitzending? Dat is een lekkere uitzending worden, zeg. Hallo, iedereen gaat dit. Wie nou weer? Ik zou zeggen, een hele goede middag. Dat hoor ik? Dat hoor ik. De laatste uitzending. Ja. gerucht ja, is de is de de ja, ja. ging op de grond. Oh, ik hoorde het ja. Het ja van uh, van, nou, van mond tot oh, ja, ja. Het is de talk of de taal. Ja, overdreven ja. allemaal. Ja, dus het is, dus het de is, laatste. is uh, maar is definitief afgelopen. Dus. Nou, het komt niet meer nee, terug. In september zijn we weer terug. 1 september, dan is er weer beginnen ja, we weer ja, met oh, een dus nieuw seizoen. Wanneer is dat? 1 september. september. Ja, dan beginnen we weer met een nieuw seizoen. Ik wil even vragen, die 1 september aanstaande, wat voor dag is dat? Ik ben Ik dacht erop. Zaterdag. Ik Even Hallo, Wietje. Hoi, Ben Ja, dat ben ik. Hey, uh, weet je wat ik nog wil vragen? Uh, nou, hoe, hoe gaat het eigenlijk met de bakfietsenhandel? Met de bakfietsenhandel? Nou, het gaat niet zo best man. Okay. Okay. Oh. nee? Oh. Ik heb me zelfs een winstwaarschuwing uit laten gaan. Je? Een winstwaarschuwing? Ja, ik krijg de, de kwartaalcijfers die kloppen niet met oh, de nesdek, weet je wel. Oh, ik biemen. krijg ze niet meer opgeteld. Oh, wel, wat, ja. wat hoor ik eigenlijk op de achtergrond? Ja. Hebben jullie een hond of zo? Oh, nee, dat is voor elkaar die heeft uh, die ja. beetje problemen met oh, de laatste uitzending. Ja, ja dat kan ik me wel voorstellen well, 1 september. 1 september. 1 september, oh september. September. September. ja. Ik moet ook wel september. een beetje uitvoeren. 1 september? Ja. Uh, ja, dat ligt er aan. Wat, wat, wat voor dag is dat? Wat voor dag is dat? Wat voor dag is dat? Als daar nou reken iemand vraagt, wat voor dag is dat? Een Hele goede middag. Nou weer! Eh, ik ben van de firma Rob en Nico. Rob en Nico. Oh, ja. Ik kom het uh, afreageerkamertje installeren. Oh, ja. nee, nou, dat is lekker op ja, tijd. Zeg. Is klaar. Dat ja. is lekker op tijd. Het seizoen ja. is voorbij. dan komen ze met een afreageerkamertje. Ja, maar ja, dat duurde, het, moest, het moest helemaal geverfd worden. Ja, de verf moest drogen, begrijp je ja, de wel? verf moet drogen. Maar ja. dat, dat duurt toch geen half jaar eer de verf droog is? Jawel, want het was snel drogende verf. Oh. Een sneldrogende verf. Ja, voor verf. Ja, ja, dat zegt maar, ik, hij. Maar, maar net waar, waar, waar wil u dat ik het op ga bouwen? Het is het einde van seizoen, het seizoen. De show is afgelopen. Wat heb oh. ik nou? Dat is nog veel te laat. Ja, In het nieuwe he, seizoen he. hebben we de oh. pas weer nodig. Al over drie maanden. Oh, over drie maanden. Oh, oh. En, en wanneer ja. precies? Over drie maanden? Eén Sam! September! Oh, uh, uh, dit jaar! Ja, natuurlijk! Aanstaande 1 september! 8. Aanstaande 1 september! Oh, wacht even, aanstaande 1 september! Aanstaande 1 september! Dat is toch niet toevallig op een. Uh, op een. Uh, op een. Uh, op een. Op een. Op een. Op een. Op Op een. Op Op een. Op een. Dan bezorgen wij niet meer. Okay. Nee, per uh, 1 september aanstaande uh, bezorgen wij niet meer op zaterdag. Waarom is dat? Nou, op zaterdag kunnen wij geen, geen bakfiets meer krijgen. Wij bezorgen oh. altijd per bakfiets. Oh, yeah? Yeah. Maar uh, dat bedrijf waar wij altijd zaken mee deden, die hebben een, uh, die hebben een winstwaarschuwing laten uitgaan. Winstwaarschuwing. Dan doen wij liever? Geen, afspraken uh, nee. uh, uh, meer nee. mee maken. Uh, ik ben niet zeker meer van je nee, zaak. Het is nee, dit voorkomen duidelijk, Maar goed, wat doen we nou? Ja, wat doen we nou? Uh, ja, wat, doen we wat, nou wat doen we nou? nou dus ik als, als ik er wel... even bij, uh, als ik er voor oh, een oh, ideeën dallas hey, hey met een idee. Uh, is het geen idee, oh. geen idee. Dat meneer nu. Uh, ...toch het afreageerkamertje uh, bal. Nu? Want ja. dan in september, dan staat hij in ieder geval. Ja, maar dan kun niet meer. In september, dan kan hij dan meer. Zaterdag, dan, zaterdag. Ja, maar, ja. zaterdag mogen we, dan we niet meer dan, dan kun je het misschien al een beetje uittesten. intussen. Ik ja Zeker, ik vind het, maakt mij niet uit. Ik heb de spullen bij me, dus ik... ...een kwartiertje staat hij Ja, maar we zitten nou met de laatste uit. de kan Ja, ja, ja maar u hebt van mij geen last. U hebt mij geen last. Ik haal even de spullen uit de bank. Pak ik is maak iets beneden die voor de deur. Ik, ik, ik, ik ben je de, de spullen erboven. Zet ik het rustig even rustig in de gaten. Hij is even zijn nou de... spullen ja, halen. Ja, ik wil helemaal niet dat hij zijn spullen gaat halen, want dit. Nou, volgend doel toch? Telefoon, het gaat voor het telefoon. Alles gaat. Het wordt zo rommelig, Ik denk zo laatste show je maken wat van. Het loopt helemaal uit de hand. Dat niet nou oh, weer. Harry, Harry, Harry, Harry, Harry, waar ben je al doen Harry, in de telefooncentrale van de trots. Oh, met een oh, telefooncentrale. Ja, de telefoon staat rood gloeien. Rood gloeien? Doe zo, wat ja. is er aan Allemaal de hand? luisteraars die willen weten of, of dit de laatste uitzending is. Oh, oh iedereen belt u ja, alweer ogenblik. Ja, een ogenblik. Ja, ik hoor hem gaan. Hallo ja, met een ding voor mekaar, joh. Hij zit te bellen met een luisteraar. Ja, de luisteraars. ja dat, klopt. dat klopt. Ja, dit is de laatste uitzending. Ja, ja hoor. maar we komen terug. In de. 1 september zijn ze weer Zo is dat, 1 september weer terug. 1 september. Ja, 1 ja. september, ja. Uh, half half. Half. Dat is op een, uh, op een woensdag. Woensdag? Wat, wat zegt hij nou op een woensdag? woensdag. Hallo, hallo, Harry. O, o, Stap, hallo, Harry. Oh. Harry, okay. Harry. Harry. Ah, hallo, 1 september in. is op een zaterdag. Ja, heb ja. ik ook. Ja. ja, dat weet ik. Nou dan. dan. Ze vroegen op welke dag dag viel. Oh. Welke dag gehaktdag. De bellen zit tot niet voor met die dikbom. Hij gaat er niet bellen. We hebben weer, maar het gaat achter elkaar door. Eén september nee. zijn ze weer terug. Op een zaterdag. Op een zaterdag. Ja, op een zaterdag, oh. ja. Het is oh. maar goed, dat is het. Goedemiddag. We ja, het, gaat achter oh. elkaar door. Nou, in ieder geval, in ieder geval, Harry. Hallo. Ja. Oh, dan kun je Harry. Dan kunt u het meest een handlauw sopje gebruiken, hoor. Ja. sopje, wat is dit daar weer? Waar gaat dit over? Hallo, Harry, en hallo. niet in de centrum. Johor. Niet in de centra, maar gaat het. Hallo, Harry, waar gaat dit? Harry. Harry, wat uh, zit je nou uh, te bellen? Dit, dit gaat oh, toch oh, niet oh, over oh. de dik van elkaar, joh. Want, wat nee, doe je nou allemaal? Waar gaat het over? Nee, maar, maar dit is ook het nummer van de Homo Service Lijn. Oh, Maar ik heb er nooit zo rommelig uit, zijn die meegemaakt als dus deze aantje wel mee? Ja, nou, Ja, we hebben ja, ja, ja, ja. het samen ja. gedaan, wat leuk, hè? Ja. Ja. Nou, ook samen naar het toilet, ook samen opgeroepen ja. het de prijsvraag. Nou, uh, wat is er de voor de flauwekul uh, allemaal? Uh, uh, je had zo gelachen, zei yeah, je? ik ja, had zo gelachen. Oh, je had zo het gelachen? Het nou, wat heb je allemaal gelachen? Wat viel er te lachen? De antwoorden. Oh, de antwoorden was de vraag ook alweer. Moet ik even opzoeken, Ja, zoek hem op. Wat zit je nou te doen? Ik hoor Dik en Leo. Ja, maar die Oh, die stelde de vraag. Oh, dat was in die kerel. Dat is toch wat een onzin, dat kan ja hoor, nee, ja, sorry, hoor, hoor, ja, ja, dikke ja, Leo, nou ja, komt komt die komt, die Wat komt, die komt, die is daar op uw antwoord. Wat in? Is... Zeker, ja, nou ik... toch is één ja, keer. Ja, ik zit zelf dikke Leo kan hij niet normaal afzetten. Dat is niet eens een plaat. Ja, sorry. Sorry. Oh, ik zit twee dingen tegelijk te Twee doen. Nou, nou, dat is wat. Hij doet twee <laughs> dingen tegelijk, zeg. Hij kijkt en, en de, luistert naar uh, uh, de televisie. De actuele waarde was ook erg actuele hoog. De actuele waarde. Ja, ja, ja dat was vorige week. Heb, met die Ik heb bijvoorbeeld van uh, Bram Bol uit uit Tolen. Wie? Uh, Bramboluit uit Tola oh, Bramboluit uit Tola tol had leuk, die hier gestuurd, die, die had een leuke antwoord ja, Nou daar is... gaan we hoor mensen, hou je ja. vast aan alle kanten, want het wordt lachen geblazen uh, Wat is daar op uw antwoord? En daar komt een antwoord! Nee, nee, want dat mag niet van de imam <laughs> ja yeah, yeah. hij is ja, duivel ja, ja, ja dat hebben we met mij te maken ja dat hebben we allemaal gehoord dat is allemaal alles uitleggen <coughs> en, gaat alles uitleggen <laughs> <tos> het kost zo veel tijd all allemaal Dat ook nog een keer helemaal van de houtjes komt er nou weer bij krijgen nou weer heren nog op tijd ben ik nog op tijd kan ik even rustig nou we zitten hier met een uitstel even uittest allemaal ja maar we die opbouwen doen. nou wacht nou ik heb de jongens meegenomen de jongens meegenomen die ik zeg, kom, jongens. al Ja, kunnen allemaal dat het ja. Maar maar de dus het is het? Hanfou, is uw niet meer, zo grap is niet goed. Die grap even netjes doen. Die grap is niet goed. is niet goed. Die is niet goed. Die grap is niet goed. Die is niet goed. Die nou Die grap is niet goed. Die grap is niet goed. Nou, deze is niet goed. Die nou is niet goed. Die grap is goed. En roer u af het u overvalt me met deze vraag. beetje <laughs> vind ik bijzonder leuk, een beetje van van te sturen uit Tilburg. Uh, uh, wat, uh, wat is hier op uw antwoord? Piepils voor de houtslagerij. En de Sluier uit Amelo, die is voor jou, Bep. Wat is hier op uw antwoord? Eerst die piepils zien. En ik met de uh, Veldhoff uit Eetsgedeem, uh, antwoord oude Visserink. Een ik heb een projectje van Houtie uh, Boermans uit Blarinkum. Dus heel actuele, wat is hier op uw antwoord? Nou, wat is op uw antwoord? Uh, zaterdag 1 september. Wat zaterdag 1 september? Dan begint de dik voor Dikke, nee, ja, ja, dikke, ja, is hier winnen, de winnaar. Voor de, Ronde, de winnaar wordt een gelukkig winnaar. Wel ja, zonder al die rommel wat we hebben dikke legervoer. Oei, de ik zou zeggen, een hele goede middag allemaal, hè. Ja, nou, nou, nou, daar gebeurt hier nogal wat, ja, hè. He? Wat er rommelt je allemaal. Ja, ik zie het, hè. Ja, het wordt wel netjes, geloof ik, hè. Ja, ik komt dat het een keurig wordt, hoor. Nou, wat maar goed, daar door. kom ik niet voor. Ja, het ja, komt uit. natuurlijk voor de uitslag van de prijsraad. Ja, de, prijs ja, ja, ja, ja. de winnaar, ja, zal ik zeggen. Ja, die is ja, helemaal leuk. Het is, uh, ik heb een speciale, uh, wordt het ja, deze keer. Omdat ja, wat het de laatste uitzending oh, is ja, van dit ja, seizoen. Ja. Van van het seizoen, ja. van van we, we komen weer terug. Ja, we komen weer terug. Ja, 1 september zijn we weer terug. 1 september, weten we nou wel dat we weer zijn. 1 september, dat is trouwens een zaterdag. Wist u dat? dat? Ja, dus dat dan is op een zaterdag. Ja, dat is een zaterdag. Ja, dat ja, weten we, dat we dan vallen. wel mee. Dat is op een zaterdag. Oh, was dat ja. al bekend? Ja, het ja, dan. Kom dan Hè? maar op Hè? met die prijsdraag. Dat Ja, ja, ja, we prijs daar. ja nou, is een Ja, maar het bijzondere is aan we deze prijsdraag niet. Nou, ik heb er geen oh, last. Ik... Oh, het gaat wel, hoor. De winnaar wordt bekendgemaakt. Ja, het is een belangrijk moment. Dat natuurlijk, de prijsgraad. Dat is prijs nee, niet niks. Hoogtepunt in dit programma. de luistert iedereen. Luistert ernaar. Hey, er? Mensen ja. zitten ademloos aan het toestel. Daar gaat het toch om. Ja, ja, de, de prijsgraad. Daar maken prijs we natuurlijk iets bijzonders van. Als wat het de laatste is van dit seizoen. Daar moet je wat van maken. Dan hebben we een extra prijs. Oh, twee twee prijzen. een extra prijs. Twee prijzen voor Eén winnaar, dat Wie? is leuk. Oh, dat is bijzonder, wat, ja. uh, wat is het nou? Nou, allereerst uh, krijgt gebeuren. hij natuurlijk oh, ja, we die, die schitterende donkerblauwe rugzak waarop met gouden letters gelezen staat. Die, je die krijgt door. die sowieso niet. Die krijgt die zo, het ja, is al mooi. Dan doen de mensen ook mee, hè? He. Ja, heel heel een mooi bezit. Nou, ja, prachtig. En de extra prijs, die ja. is nog mooier. Oh, nou, o, daar zijn we natuurlijk zeer benieuwd naar. Ja. Ja, ja. ja. het is al spreekings. mooi als je die uh, schitterende donkerblauwe rugzak hebt. Tuurlijk. Net omdat de gouden lens te lezen staat, trots als je die wint. En je krijgt bovenop nog eens een extra prijs. Dus de vraag is, wat krijgt hij nog meer? wat krijgt Nog zo'n schitterende donkerblauwe rugzak waarop met gouden letters te lezen staat. Prost! Dus hij krijgt twee rugzakken. Inderdaad. Nou, met één zo'n ding loop je al zwaar voor je dokers over straat. En met twee kan je helemaal nergens meer vertonen natuurlijk, hè? Nou, wat is dat nou voor een Ik denk, er komt heel wat bijzonder. extra extra prijs een bijzonder, extra prijzen, ja. oh, een toestanden. Nou, ja, de, de, de, die, die, die, die zak, ja. en er komt nog wat. Maar en dat man, komt zo. Komt er... Nog zo'n zak. Ja. Ja. Maar kijk, dat komt zo. Nou, ja. Dan moet er vanaf. Oh ja. we moeten er van af. Zo. Het is het uh, einde van het seizoen, ja, ja. Ja. dus ja, je kent niet, die zakken hou je, die goed. Ja, oh, gaan, gaan. Hou je niet goed. Het is al uit. niet veel, maar als je dat drie maanden dit magazijn moet laten leggen, dan lopen de ratten ermee weg. Ja, ja. Waarom geef ik er nou twee oh, tegelijk oh, weg? Daar. Begrijp je wel, dan zijn we er vanaf. Ja. Ja, dat is een goed idee ja. hier, ja. Wie is de gelukkige? Ja, wie is de gelukkige? Ik heb hier eens even deze. Waar ik mijn duim bij heb, is dit hem weer. Deze waar ik me duim bij De winnaar bij van die twee schitterende donkerblauwe rugzakken. Waarop hij gouden letters gelezen staat. Ja, staat is geworden... Nou, wie is het? Hoe heet die stakker? Willem de Kort. Willem de In de Bredastraat 40... Ja, in Antwerpen. Leer, daar, ja, is niet goed. Dit is niet goed. Oh, kijk hier. Het is oh, wacht, daar dat u, oh, het is dat is andersom. Dat is Het is Willem de Kort ja, dan ja, dan in de, maar. Maar, de Antwerpenstraat. 40 in Breda. Zo oh, goed in Antwerpen, Antwerpen. De ja, feliciteerd. Ja hoor, sterkte naar nou, ja, alles was allemaal. Ja, de vraag was dus, uh, oh, wat raad, is oh, daar op uw oh, oh, oh, antwoord? Ja, dat was de vraag, nou wat dat ie voor leuks? Ja, dan komt ie hoor. Ja, ik ja. houd me nou, vast aan alle kanten. Kan nou. ik er volgende week op terugkomen? Oh, Mijn schoonmoeder is net vermoord. Hij is geen. Hij is gijder. Hij is gijder. Hij ja, dan kunnen we oh, nou nee, verder ja, met, eh, met de verbouwing hier? Ja, want anders krijg ik het niet klaar, dan, natuurlijk. 1 ja. september, als de, in september, ja, dan 1 september, dat is op een kopen. zaterdag. Ja, dan ken ik langs. Ja, niet langs, want het moet opnieuw echt gebeuren ja, hoor. Ja, maar ken je nu het zachtjes? We ja, dragen er nu mee verder, We hebben er last van. Daar kan ik niks aan doen. Het is radio, we zitten mensen te luisteren. Het ergste hebben we gehad. Het is nou afbouw. Oh, daar heb je geen last Mooi maken, begrijp je. Ik doe het zo snel mogelijk. Dan krijg ik er misschien nog net op tijd. Dus dat zou ja. zo mooi zijn. Nou, dan gaan ja. wij even ja. snel, ja. nog ja. proberen ja. we nog ja. er even doen. had je nog handel? Nou, ik heb inderdaad, ik heb hele ja. leuke afscheidhandel, en ik wil zeggen momenteel. Ik zit namelijk in de in de Barbie Popper? Barbie -popper. Nee, ja, dat is een hele mooie handel. Ik heb namelijk ik heb ze in alle soorten maten. Ik heb ze hier leuk, hè, dames. Ja, het ziet er wel mooi uit. Misschien ook van de je leuk. Ja, nou Bij de, ik heb bijvoorbeeld deze hier, die is erg leuk. Dat is de zogenaamde Jokkie Barbie. Oh, Jokkie Barbie. De Jokkie, weet u wel. De, de, die zit op een paard. Een jockey -paar Barbie. Die kost 19,5. Dan heb ik deze. Dit is uh, Barbie als verpleegster. Verpleegster Barbie. Die kost aardig. Deze is bijzonder, dat is de zwangere Barbie. Die kost 46 gulden. Oh, maar die is, die oh, -o -o. is een vertieltje. hè? En Oh, die is vertielt, deze. Die is erg duur. Dat is de gescheiden Barbie. Gescheiden oh, Barbie. Ja, gescheiden Die kost 175 gulden. Oh, waarom is die zo duur? Wat is er? Wat, waarom... Daar krijg je ja. het huis en de auto bij van Ken. Oh! We ja, hebben bijna afgelopen die uitzending, maar als we zo doorgaan, dan is het al hard. He. Ja, ja, ja. Ja, we zijn, we zijn klaar, open Joop, tien oh, bijna. Afgelopen. Nou, kijk eens, dan ben ik mooi op tijd. Het is klaar. Het is klaar. Oh, het is die gisteren. is die oh, ja, klaar? Ja, oh, oh, oh, oh, oh nou, wat is oh, wel dacht ja, ik? He, ja. Dat ziet er geurig oh. uit, dacht ik zo. Dat ziet afgewerkt. Wacht nou, we zetten allemaal kipper gaar. Kippenhaas? Waarom, waar, waar, waarom zit ja, de kippenhaas? Wat moet een rare ook daar in de hoek. hoek? Wat moeten we ermee? We hebben we konijnen? Konijnenhoek? Ja, wat moeten je met een konijnenhoek? Oh. Ik heb een afreageerkamertje oh. uh, uh, kamertje besteld, toch geen konijnenhoek? Oh, dit is een huh? oh, ook bezig? ik zie de fout al. Wat voor fout? Ik heb de bouwtekening op zijn kop gehouden. Oh. Ik heb de bouwtekening op zijn kop gehouden. Nou, het zit erop. We zijn het op. Twee gekomen, drie. De groot. ik hoor het is nog niet waar wat ik hoor hè? Hallo, uh, oh, met dan... uh, uh, de groot. Nee, de groot. Nee, ik hoorde wel. Ja, ik hoor het. Ik, ik ja. zou nog even terugbellen. Uh, oh oh ja, waarom ook alweer? De... Nou, ik heb intussen even een afscheid uh, gedichtje oh, gemaakt. Ja, kastjes, ja, Voor jullie, omdat je voor drie maanden uit, uh, uit de lucht bent natuurlijk Ja, ja, ja. ja. Luister, hij gaat als volgt. Hij is wel gevoelig. Oh, ja, dat ja, is. Ga... Dus hou even ja, een doekje ja, bij ja, dan. Ik doe, pak hem bij ik... Luister die voor elkaar. Ook ja, uh, ik. Voor elkaar ja, ik luister bij. mee. luister Hij voor elkaar, boerenlul. Ja, ik hoor je. De komt naar maar op. Boerenlul, dik voor elkaar. Ja, gaat met vakantie. Ja, ja echt maar. Ja, echt maar. Maar 1 september. Ja. Schaterlach. En voor degene die dat nog niet weet. 1 september. valt op een zaterdag. Oh ja, ja. nou weten we dat weet je, het wel. 1 september op een zaterdag valt. Ja, Moet dat dan ook niet pas de laatste uitzending? Dus we zeggen nog even met z'n allen: 1 september. Voor Thank <laughs>